Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Overal ter wereld worden vandaag traditionele kerstwensen uitgesproken... door staatshoofden en andere leiders. Paus Franciscus geeft rond deze tijd zijn kerstboodschap met de zegening Orbi et Orbi... die hij geeft aan de stad Rome en de rest van de wereld... De Belgische koning Filip hield gisteren zijn kersttoespraak. Hij stond onder andere stil bij de watersnood in Wallonië afgelopen zomer. Veel mensen zijn nog dakloos en de koning hoopt dat de wederopbouw sneller gaat. De kersttoespraak van koning Willem-Alexander wordt over een uur uitgezonden.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 Het weer nog. In het noorden schijnt vandaag de zon en het blijft licht vriezen. In het zuiden valt eerst wat natte sneeuw en ligt de temperatuur boven nul. Morgen blijft het in het noorden koud met maxima rond de min 2 graden. In de rest van het land kan er wat regen vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 ZFM Dit is kerst met ZFM Met men nu Oud-Zandvoort. Wanneer het lekker is, is de natuur in blijde lach. Abbas is mooier je de een moesje voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljotjes in de haar. De jongens koppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Of Wir müssen schauen das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 En euh, nou ja, bij, bij de 17e eeuwse schilderijen zie je dus de vuurbaak en de kerk. Euh, en mensen kwamen toen eigenlijk naar zee euh, voor een frisse neus of een pootje te baden. Dat deed men toen al, ook al had men heel erg veel kleding aan.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 A merry, little merry little Christmas Make the Yuletide gay To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 Uh, uh, van, uh, en, en dat ook inderdaad vastleggen in zijn schilderijen. En dat heeft Jozef Israël ook uh, heel goed kunnen doen. Hij zat uh, in 1855, zat hij eerst. Uh,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 daar ben ik in feite ook op van uitgegaan in eerste instantie. Zo van wat heeft hij dan in Zandvoort gemaakt...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 niet ja, aan het geval want ik te zijn. heb hier een schilderij uh, voor me, een reproductie van uh, Het Breistertje. Maar ja, dat, uh, daar zie je een, uh, een vrouw in een deuropening staan, of een meisje liever gezegd. Ja, dat kan natuurlijk ook inderdaad uh, Katwijk of Scheveningen zijn. Ja, he, ja dat klopt. Maar als ja. je dus in die voorstudie ziet dat hij daar schetsen van gemaakt ja. heeft, Ja, dan is het uh, te dateren. Zo stond er vanmorgen, je hebt de krant niet gelezen, maar dat ging over Frans Hals, eh, dat jarenlang het schilderij De Lachende Cavalier. Uh -huh. uh, van Frans Hals uh, die titel heeft gekregen. En ze ja. dachten dat het dus iemand van de schutterij was. En de voormalige uh, conservator van het Frans Hals Museum... is Pieter, dieper uh, ja. erin gedoken ja. en is nu tot ontdekking gekomen... ook aan de hand van, inderdaad, een oud geschrift... wat hij bij een antiquaire gevonden heeft over ja. een familie. Uh, de, de Tielman, nog wat...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 Onder andere, er is inderdaad ook door Jozef Israëls is er een, is er een brief geschreven uh, naar de burgemeester destijds. Uh, uit mijn hoofd, uh, burgemeester -poorlagen. En uh, dat hij vroeg: uh, ja, kan uh, mevrouw uh, uh, van de werf nog wat aardappeltjes sturen naar me? Want uh, ik vind de aardappeltjes zo lekker.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 Postbus 436... Postbus 436... 2040... 2040... Anton Karel. Anton Karel. Dat is dus het postbusnummer. Zullen we het nog één keer herhalen? Postbus 436... Postbus 436... 2040 Anton Karel in Zandvoort. Als u uh, wederwaardigheden voor Anne Marion Sense heeft. Anne Marion. het laatste woord is aan jou. Voordat ik het afsluit...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 zocht. Nogmaals, Anna Marjon, bedankt voor je komst en luisteraars tot volgende week.